Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Hoho. Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. Bij nieuwe protesten van zogenoemde gele hesjes in Parijs zijn 65 mensen gearresteerd. Onder de arrestanten is volgens Franse media een van de leiders van de protestbeweging, Eric Drouet. Hij werd aangehouden voor het illegaal organiseren van een demonstratie en voor wapenbezit. Het protest van zo'n 800 betogers in Parijs verliep verder rustig. In heel Frankrijk waren er weer acties van zo'n demonstranten in gele hesjes, waaraan zo'n 66.000 mensen meededen. Bij een blokkade op een tolweg bij Perpignan kwam een automobilist om het leven toen hij op een stilstaande vrachtwagen botste. De politie in Arnhem heeft een man van 40 aangehouden na de vondst van een lijk in een huis in de wijk Malburgen. Volgens het dagblad De Gelderlander heeft de man zijn twee zoons in huis aangevallen. Een jongen van 12 zou zijn doodgestoken. Zijn 15-jarige broer sloeg op de vlucht, achtervolgd door zijn vader, schrijft de krant. De man werd vrij snel opgemerkt en aangehouden. De politie wil het allemaal niet bevestigen. En de moeder van de jongens zou in Duitsland wonen. Het aantal doden als gevolg van twee bomaanslagen in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen tot 22. Er zijn zeker 20 gewonden. Bij een controlepost van de veiligheidsdiensten ontplofte een autobom. En korte tijd later ging in de omgeving een tweede autobom af. Onder de slachtoffers zijn militairen en burgers. De terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid inmiddels opgeëist. Er zouden twee verdachten zijn gearresteerd. Door de grote shutdown in Amerika zijn ongeveer 400.000 ambtenaren naar huis gestuurd. Ze krijgen niet betaald en nog eens 400.000 ambtenaren moeten onbetaald doorwerken, omdat ze bij diensten werken waar het werk niet mag worden neergelegd. De shutdown volgt nadat president Trump het niet eens kon worden met de democraten over geld voor een muur bij de grens met Mexico.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 FM ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM Met men ja. nu Entertainment for you Ze zijn al voorbij De donkere dagen voor kerstmis Dat zal niemand ontgaan zijn Want iedereen is voorbereid De tafel is gedekt En de bal versierd Dat hoort er nou eenmaal bij en wat belangrijk is, zet al je zorgen opzij. Het kan mij niet koud genoeg zijn, want het is kerstmis. Een mens op je hoofd en je liefste dichtbij, maakt het warm. De liefde boeit weer, ja ook met dit weer. Kerstmis lijkt wel magie, de sfeer die is zo fijn. It's my Kerstmis en we gaan lekker verder met Justin Bieber en Mistletoe. En dat allemaal op die 106.9. 104.5. Graf de tolweg, Tina. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Entertainer voor je op de klokje van 7 uur met de kerstuitzending. I'm going to be under the mistletoe. I don't want to miss it on the holiday. But I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow. But I'm a to be under the mistletoe. With you.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 Ik zet net even die kerstmuts op. Maar ik zit gelijk helemaal onder de glitters hier ook. Dus de lijm is niet zo best. We gaan lekker verder met John West. En blijf met Kerst bij mij. Blijf lekker luisteren. Ke deze kerstuitzending hier vanaf de tolweg Tina. En zit even op klokjes om 7 uur. En uh, wil je een kerstplaatje horen? Laat het me weten!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 Zeg maar tegen mij: in ik zwemt een keel en stond alles even stil. Blijf met kerst bij mij, doe mij dit nu niet aan.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 Totaal de richting kwijt Door emoties over... Meer mee. Heb jij dan echt geen idee? 22 december nog een paar dagen te gaan voor Kerst 2018 John West was dit en blijf Kerst bij mij. Hey. Zo is het. We gaan lekker verder met Mariah Carey en miss you most at Christmas time. tell you de kerstboom op de achtergrond muziek en kijk het naar het haardvuur. oh wat een romantiek maak verleden weer tot heden en vier de kerst met mij oh zonder jou hoeft een kerstfeest nee echt niet meer voor mij Kerst niet alleen zijn Die kaars brandt er voor jou Ik wil met kerst niet alleen zijn Alleen verveelt zo gauw Het is voor mij pas een feest Als jij Aan die jaren van ons twee. En ik heb je toen toch alles gegeven. Als dat het soms niet mee. Maar met Kerstmis moet je toch hier zijn. Hier is toch jouw thuis. Kom weer bij me, gewoon weer bij me. Want het is zo stil hier in huis. Ik Die kaars brandt er voor jou, ik wil me kennen. Jimmy en ik wens alle luisteraars van ZFM Zandvoort fijne kerstdagen en een spetterend nieuwjaar! Just yeah. Dames en heren, en ik wens alle luisteraars van Zandvoort FM een hele fijne feestdagen en een fantastisch gelukkig nieuwjaar. En blijf vooral luisteren naar Fred. Waiting for days for this time to come Being with you, it's my Christmas song And I got you, I got you You are the light in my Christmas tree Wherever you go, that's where I'll be I got you, I got you Leave all our troubles and set things behind This is a time that I would like to spend with you Kiss me under the tall, Give me feelings I can't control This is a time that I would like to spend with you And Do the things we love you know How to make me smile and glow Wherever you are is home This is a time that I would like to spend with you Give me out of me so tall Give me feelings I can't control This is a time that I would like to spend with you Do the things we love, you know How to make in van Entertainment For You Dat allemaal goed klokjes van 7 uur dit was Sharon Dawson En I got you En Kiss me under the mistletoe Daarvoor hoorde je Man uh, En yeah, ja, Lonely Christmas En we gaan lekker verder met Ja, uh, yeah, Mart Winkel, Mijn Gemis En blijf lekker luisteren tot 7 uur Lekkere kerstmuziek Met ondergetekende Freddy Ik ging laatst op de fiets Van werk naar huis toe Het was al laat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 zo lang missen in jou alleen uit een mooie droom. Thuis op de kast staat nog een oude foto. Als hij erin aan jou bestaat. Ik heb jou nooit leren kennen. Veel te vroeg was jij al heen gegaan, Ik was te jong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 Ben jij ongelofelijk, ben je blij met mij als je zo? Ik moet je nu al zo lang missen, in jou alleen uit een mooie droom. Ik moet je nu al zo lang missen, in jou alleen uit een mooie droom. Dan. De kerstuitvoering van Maart Winkel. Mijn gemis. Lieve luisteraars van Radio ZFM Zandvoort. Mijn naam is Belinda Kinnaar en ik wens jullie hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar. To see and adore Theo Mets. Maar uh, eerst uh, gaan we nog een plaatje draaien van well, Stefanko. Cool. En met Kerst ben ik bij jou. Then. We Which funny Stef Ekkel, en zoals beloofd, ja, heb ik iemand aan de telefoon, en dat is Theo Metz. Ja, goedemiddag. Fred. Of, of is, het is eigenlijk Theo Mes? Hè? Theo met, iedereen zegt TZ. aan op de Ja, ja, ja. ja. ja dat klopt. Ja, hey, um, ja, nou ja, goedenavond en, uh, ja, nou ja, goedemiddag is het eigenlijk nog. Het is, uh, het ja, is bijna tien uur Ja, tien minuutjes nog. Nou, je zat te eten, of niet? Nee, ik ga zo nog eten. Dus uh, nee, ik was even... Uh, ik heb even pauze genomen van mijn werk. Dus dan... Uh, omdat ik wist dat jullie zouden wel bellen. Dus vandaar. Ja. Hé, hey. um, ja, allereerst, hoe gaat het met jou? Ja, ik moet zeggen fantastisch. Dus uh, ja, alles loopt uh, zoals eigenlijk een beetje gepland is. Dus uh, de single doet het goed. En, uh, ja, want we hebben het over de single jij en ik, hè? Ja, we hebben het erg over de single ja, jij en ik. En het is gewoon... Uh, ja, ik moet zeggen, we zijn er al even mee bezig geweest voordat we me uit gingen brengen. En het is gewoon hetgene wat we wat we wilden. En dat hebben we bereikt. Dus uh, ja. het kan alleen maar beter worden. Ja, nou ja, ik bedoel. Uh, uh, met deze single, uh, heb, je, heb je nog uh, een beetje podium uh, bereikt? Nou, kijk, ik heb, uh, ik heb sowieso wel op mijn opredjes staan. Maar uh, dit, dit was gewoon uh, proberen om een keer heel andere sound te creëren die we normaal. Uh, ja, uh, niet doen. Dus uh, de, ik heb wel in het begin van paar gedaan. En, en, en ja, dergelijke ja. dingen nog meer. En nu, nu de laatste tijd gewoon uh, het meest, uh, meest schijnbare. En nu wou ik. We, we wouden nu eigenlijk het zoeken naar een beetje meer eigen geluid. En dat hebben ja. we nu, uh, nu. Dat hebben we nu gedaan. Met die trombone erbij en zo. Het, ja, Corion, die staat het. Uh, zeg maar altijd sowieso wel onmisbaar. Ja. Maar we hebben nu de nadruk gelegd op, op, op het verhaal uh, trombone. Ja. Wat, uh, uh, uh, ja. Met, met wie is dat allemaal. Uh, in, in, in... Uitgebracht eigenlijk, de single? Ja, wij uh, we hebben, de, we hebben de single gemaakt bij de jongens van Sonic Solution in, in Roosendaal. Ja. En uh, Bart van Goddard, die heeft dan uh, live zeg maar, de, de, de Turbon uh, ingespeeld en dat soort dingen nog meer. Ja, en uh, daar heb ik nu zeg maar, mijn laatste drie uh, producties gemaakt bij, bij Sonic. Ja. En het leuke was, op het moment dat de single uitkwam, uh, reageerde Ger Oelemans van O&P die mijn vorige productie allemaal gedaan heeft. Ja. Die reageert namelijk toe via een FVO Theo. Dit is, uh, ik heb een clip gezien. Ik heb uh, het nummer gehoord. Het is gewoon, uh, dit is top, dit is jouw sound. En hier moet je mee doorgaan. Dat is gewoon een kleine sportief. Ja, hey, en, uh, ja deze single. Uh, je hebt het over, uh, over YouTube neem ik aan. Ja, ja. Ja, want dat uh, dit is allemaal te volgen ook op YouTube? Ja, YouTube gaat hier ook goed. Ik zat, ik zat te kijken Ik ging hier geval ze ruim over de 16.000 klikken heen. Het is vanaf, uh, ja, nog, nog een drieënhalve, maand, drieënhalve week geleden is hij uitgekomen. Ja. Ik is ook dat die, dat die Spotify ook, uh, dat het heel goed, uh, goed doet, dat is eigenlijk beter als, als, als het laatste nummer. Ja. Dus dat, dat beloofde wel wat, joh. Ja. Nee, en wat kunnen wij nog meer verwachten van jou eigenlijk? Nou, uh, ik was eigenlijk nog van plan om uh, dit weekend te uh, missen. De, de maandag hadden we nog een, een optreden staan nog voor uh, Series Request hier in ja maar dat is door wat uh, ja, omstandigheden wil ik niet zeggen, maar door een bepaalde uh, ja, nalatigheid van de andere ondernemers die, die het niet zagen zitten is het afgeblazen. Oké. Okay. Dus en, ja. We staan maandagavond straks nog uh, in nog een kroeg hier, in wij nog te zingen, tenminste met kerstavond dan nog. En dat is dan echt de laatste. Ja. En dan gaan we ons uh, ja, richten op de. Eventueel, uh, ja, we zijn al een heel klein beetje alweer aan het kijken voor, de, voor een nieuwe single, eventueel met carnaval, Maar we hangen vanuit dat deze single gewoon Carnival gaat halen. Ja. En, uh, Want je blijft, uh, je blijft een beetje face nummers maken, zeg maar? Ja. Dat ja. is een beetje jouw ding? Ja, dat is echt mijn ding, weet je. En uh, ook laten we de clips een beetje met de knippogen of de ja. teksten. Ja. En dat, dat, dat gaan we zeker op door, ja. Zeker. Ah, oké. Okay. Hey, um, nou ja, uh, uh, grote podiums staan je voorlopig nog niet? Nou, uh, we zijn wel met, uh, met, met een stuk airplay bezig bij Radio NL. Ja. En uh, daar zitten dan sowieso in het nieuwe seizoen uh, twee uh, grote podiums aan vast. Dus en die staan er nog gewoon. Dat is... En dat is voor de zomer, voorjaar? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Kijk, ik heb, We hebben net, net een beetje het, het laatste podium misgelopen daar in de dan, hè? Ja, dan. Ja. Uh, van het Piratenfestival, ja. dat is de, het voorprogramma. Maar in ieder geval uh, is het mij nog beloofd om vier vierde plukken dat, uh, dat er nog twee in de wacht staan. Voor het ja. nieuwe seizoen. Dus dan uh, zal ik zeker ergens nog wel weer tevoorschijn komen. Oké, okay, dus uh, nou ja, eigenlijk uh, is het te wachten op de nieuwe single. Ja, ja, ja, zou kunnen. Oh. Maar ik, ik kan ook, ik ook het feit vinden dat dat dat met dit dit dit nummer gebeurt, want ik uh, ben nu gewoon op pas in, in juni. Een beetje uit te komen met, de, met weer een nieuwe single. En ja. dan, uh, als, als, als deze lekker lang mee blijft draaien, dan blijft deze gewoon staan ook voor de carnaval. Ja. En uh, hapert die een beetje terug, dan uh, kan ik uiteindelijk nog inspelen om zeggen, oké, okay, ik breng met de Carnaval ook nog een uh, leuk feestnummer uit. Ja, ja. ja, want het is niet zo uh, dat je uit, uh, uit nog een uh, bedenkt dat je een, een Bell uit gaat brengen of iets. Nee, nee. nee. nee. Ik, ik, ik, ik uh, alle respect ook voor het leven ziet. Ik ben. Ja, ja, ja. Ja, ik doe af en toe wat bloed, en traan, dus als er bloedverdentraan tussendoor als er om gevraagd wordt. Ja. Maar ik ben, ik ben, uh, ik, ik word eigenlijk altijd over het algemeen gevraagd. Voor, ja, als schuimmaker, hè. Ja. Ik, nee. moet het, ik, moet, ik moet het feestje nog te krijgen. Ja, gewoon moet. eventjes in een, in een voorprogramma zeg maar. Een beetje de boel ja. warm maken. Ja. ja, heb ik ook heel veel gedaan met uh, ja. de al tourshows en zo. En dat soort dingen nog en meer. Dus uh, nee, dat is mij wel besteed. Oké, okay, Theo, ik, uh, ik ga hem nog lekker draaien voor, uh, voor het nieuws van 6 uur. Ja, dat is goed, jongen. Ja, en dan eh, wens ik jou in ieder geval een goed weekend. Fijne dagen in ieder geval. Ja, dat is bij de show. Ja, dankjewel. Nee, dat, dat gun ik jou ook zeker, 100%. En ik wil ook bedanken voor, voor de promotie van de van nieuwe single. Ja, en euh, nou ja, graag euh, tot de volgende keer. En euh, je, nieu ja, je nieuwe single natuurlijk. En uh, ja, wie weet hier in de studio uh, bij uh, ZFM. Ja, ook altijd een week leuk. Ja, 100%. Dat is straks zeker voor open. Ja, nee, dat, uh, dat zal vast goed komen. Nou, Oké, okay. dankjewel, jong. Hey. Fijne dagen en... Uh, uh. Tot de volgende keer. Hoi, hoi, hoi. Tot ziens, Fred. Hoi, Yo, hoi, hoi. Hoi. Hoi. Let's huh? En uh, ja. had het over jij en ik. Tot het nieuwste van zes uur. Is dit van Houwelingen en McRae. En zij hebben het over het gebed. Uit de the theatershow. Het Nederlandse songboek. Zou zeggen tot uh, in de tweede uur. Tot zo. Ik weet het hoort erbij. Het is goed dat je nu... We En jij Ga door op eigen kracht Niet bang, maar onweten Wat jou daar buiten wacht Elke vader Hetzelfde soort gewijkt. Leer van u af aan je eigen weg te gaan. Hier zul je steeds welkom zijn. Niet meer nabij. Voor wie jouw te, te maken. Maar waar jij bent, zullen. jullie allemaal fijne dagen...